Jezus heeft een schitterend woord gesproken: Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten eer ik leid. En iedereen weet wat pascha is. Iedereen wat C is. We weten waarschijnlijk allemaal al dat de 14e Nissan een dag is en de 15e Nissan de ongezuurde Broden eerste dag. En in die nacht van de 14e op de 15e vertrekt het volk bij volle maan. Maar wat we vanavond hebben, dat is de 14e Nissan, maar dan de eref. Yeshua die moest op de 14e Nissan gekruisigd worden. Dus wilde die nog een Cedermaaltijd kunnen vieren? kunnen houden en zijn discipelen op het laatste moment wat het nog was te laten zien waartoe het nieuwe verbond gesloten moest worden, is dit een zeer bijzondere avond. Dan kunnen we ook maar één keer per jaar een keer doen. Je kunt natuurlijk het hele jaar door wel zeggen ik wel avondmacht denken, dat is goed. We hebben ervoor gekozen om dat de kiddoes te doen, zoals het Joodse volk het met elkaar doet. Een beker wijn te heffen op het leven. En dan denk ik altijd maar, dat is het leven van Yeshua, want die is in zijn bloed vergoten. En dat leven vloeide uit hem om uiteindelijk ons het leven te geven. Heel de kern van het evangelie ligt natuurlijk verborgen... in het feit dat er de zonde de dood in de wereld is gekomen met Adam... en er was er geen hoop. Want ze hadden gezondigd. En de dood is dood. Maar God heeft een, een fantastische uitspraak gedaan... want het was natuurlijk nooit het doel van God om het volk in de dood te laten liggen. Hij heeft die tijd allemaal wel overzien... En hij heeft tegen Adam gezegd, er zal een zaad komen. Die zal de dus kop van Satan, die dan symbool staat voor de dood. Want het is de tegenstander. Hè? Zijn kop zal verpletteren. Hij zou dus de mensen uit de dood opwekken. Dat is het eerste evangelie wat aan Adam en Eva bekendgemaakt wordt. Nadat ze begrepen hadden dat ze door het eten van de foute vrucht aan de dood onderworpen zouden worden. Niet tegenstaande heeft hij nog dik 900 jaar geleefd. Nou, daar zouden wij allemaal wel voor willen tekenen. Huh? Het lijkt me een vreugde om uit die dood te mogen opstaan die al aan Adam en Eva beloofd is. Maar toen uiteindelijk het bloed ter sprake kwam, op de zedenmaaltijd die Yeshua op deze avond gehouden heeft met zijn hoeveel discipelen? Met zijn twaalf discipelen en één was er in Judas. Dat is Dat is heel wat. Zel heel wat. Eén was er in Judas en Yeshua wist het. Eén was een duivel. Ja, was een duivel. Hij heeft wel de voeten gewassen. Inderdaad. Hij heeft ook de voeten gewassen. Ja. Nee, het is echt een heel... We gaan hem dadelijk vanzelf tegenkomen. Maar Yeshua die zegt duidelijk tegen die discipelen van hem... Ik heb vuurig begeerd met jullie dit pascha te eten. Eer ik leid. Daar gaan we mee beginnen. Ik uh, heb van de week allemaal een mooi tekeningetje gekregen. Ik heb daar natuurlijk weer flink mijn best op gedaan... En dit is maar een heel klein gedeelte uit de tekening om even een paar dagen achter elkaar te zetten. De 14e Aviv, oftewel de 14e Nissan, is een dag van 24 uur waarvan de helft nacht is en de helft dag is. Wij zitten dus vanavond in dat gedeelte van de nacht. Ik heb het aangegeven, we hebben het paasgaan, we hebben de avondmaal en de voetwassing. En dus morgen overdag, het is dus allemaal de veertiende nisan, wordt om 9 uur Jezus gekruistigd. En hij sterft om 3 uur. En voor 6 uur is hij begraven. Dus voordat hij in zijn graf ligt, is het zeg maar 5 uur. Ze hebben nog moeten balsen, moet moeten wikkelen. Dus om 6 uur valt de duisternis en is de dag over. En dan gaat hij drie uh, dagen, drie nachten, gaat hij het graf in. Zelfs als er plaatsen staat dat hij op de derde dag is opgewekt, waar de mensen dan vaak de discussie over maken, als je dan beseft dat als je hier erin gaat, dat als je het over de derde dag praat, is de eerste, de tweede, de derde dag, zie je? Ten derde dagen, want daar is vaak discussie over, tot ze zeggen, ja dat klopt niet helemaal, want, dan hebben ze het over die ten derde dagen, maar dan praat hij echt over dagen. De maaltijd is heren, hij wordt morgens vroeg om zes uur al gearresteerd en hij wordt gehangen en hij sterft om drie uur, dat is één dag. Het volk van Israël heeft in de overgang van 14 Nisan naar 15 Nisan... ...bij volle maan de uitocht aangevangen. Daarom heeft het Jodendom naar Torah... ...op deze avond de zedenmaaltijd. Dus we hebben vanavond avondmaal... ...en morgenavond hebben we zedenmaaltijd. Want zo staat het gewoon in Torah. Daarom hebben we een zedenmaaltijd op die avond. Want hier gaat het volk over deze nacht heen... ...gaat wandelen. De feestdag, de Sabbat... Eigenlijk mag ik deze feest Sabbat niet noemen, want het is gewoon een rustdag. Alleen de zevende dag is sabbat. De nacht begint s'avonds om zes uur, negen uur, 24 uur... ...en s morgens om drie uur, om zes uur begint dus de dag. Ziet u? Dus daar heb ik de afscheiding gemaakt. We zitten nu zo'n beetje, zeg maar, hier zo. Vanavond zitten we bij elkaar om met elkaar de beker te heffen... ...en het brood te breken, het allemaal en voor de voetwassing. Alleen maar naar zo'n plaatje te kijken... En de geschiedenis in je herinnering weer te laten komen. Of het plaatje erbij houden terwijl je de Bijbelteksten leest. Want zodra je het op een rijtje zet, een tekeningetje maakt. dan vallen soms alle kwartjes op een rijtje. Dan heb je helemaal geen strijd meer nodig. We gaan er weghalen. We zien onze Heer weer tussen zijn discipelen zitten. Lucas 22, vers 7 zegt het volgende: De dag der ongezuurde broden kwam. waarop het paasga moest geslacht worden. Paascha is het Griekse woord paaslam. Dus paascha heeft te maken met het lam. Het is het paasoffer. Het lam dat de Israëlieten moesten slachten en eten op de veertiende dag van de maand Aviv. En het bloed ervan op hun deur te sprengelen, zodat de verderfengel hun huis voorbij zou gaan. Dus de verderfengel die gaat voorbij. De verderfengel is een engel die door God gestuurd wordt om te kijken wie die gedoden moest. De verderfengel is niet Satan. De verderfengel is een engel die door God gestuurd wordt met een speciale opdracht. Daarom heet hij de verderfengel. Hij zou dus voorbij gaan als hij het bloed zag. De gekruiste, de Christus wordt vergeleken met het geslachten paaslam. En als hij een paaslam slacht en je snijdt hem de hals door, bloedt hij leeg. Dan verliest hij zijn leven. Maar het paaslam is een vervanging van. Ook onze zondoffers zijn een vervanging van onze zonden en een onschuldig dier sterft. Het staat netjes aangeschreven, het wordt dus vergeleken, de gekruisende Christus vergeleken met een geslacht paaslam. Uiteindelijk is Yeshua de dood ingegaan En hij is uit de dood opgewekt. Hij is een rechtvaardige. Hij was niet een rechtvaardige, hij is een rechtvaardige. Hij heeft nooit gezondigd... en onze zonde last is wel op hem gelegd. In vers 8 staat... Hij zendt als dus Petrus en Johannes uit... zeggende, gaat heen... maak het paascha voor ons gereed. Dus maak dat paaschalam voor ons gereed... opdat wij het paaschalam kunnen eten... Maar Yeshua zelf zou nooit de zedermaaltijd eten. Want hij werd op de 14e Nissan vermoord. Daarom zitten we hier op de ERF van de 14e. Zij gingen heen, vonden het precies zoals Yeshua het hun had gezegd. En zij maken dan dat paaschallam in orde. Ze maken het klaar om op deze avond te eten. En hun zedermaaltijd. Maar eigenlijk een soort zedermaaltijd, maar dan een avond vroeger. Maar ik denk wel een complete. Dus waar wel alle bekers bij functioneren, precies wat het hoort. En er komt dadelijk een beker die die verheft. En dan zal die zeggen, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. En waar de hele christenheid over dat nieuwe bond loopt te blaten. dat nieuwe verbond heeft alles weggedaan... is de grootste leugen die de mensen maar hebben kunnen doen. Want daarmee hebben ze de christenen geleerd... Dat eigenlijk het hele oude verbond met Gods Heilige Feesten, de Sabbat en alles. He, dat kan je maar wegdoen. Dat kan je zondag invoeren. Daar kan je christelijk Pasen mee gaan vieren. Maar goed, die geschiedenis kennen we intussen. Toen het uur aangebroken was, ging Yeshua aanliggen. En de apostel ook met hem. Yeshua zei tot hen: daar komt dan het woord waar we mee begonnen zijn. Ik heb vurig begeerd om dit taascha, dat taascha lam, met u te eten. Eer ik leid. Wonderlijk tot hij een paaslam gaat eten waar diezelfde werkelijkheid van is. En dat weet hij. Hij weet ook dat hij gaat sterven. Hij heeft zijn discipelen voorbereid. Hij heeft zelfs tegen Petrus gezegd. De zoon des mensen zal verhoogd worden, Petrus. En Petrus begreep heel goed wat verhogen zou betekenen. En dan zegt Petrus, dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. En wat zegt Yeshua tegen hem ook weer? Satan gaat achter mij. Petrus is vanwege zijn spraak... ...Satan van Yeshua. Want Yeshua zegt... ...ik ga verhoogd worden... ...en Petrus zegt... ...gaat niet gebeuren. Hij staat tegenover... Yeshua. Ik heb vurig begeerd... ...dit pascha met u te eten... ...terwijl die weet... Tot ...dat dat lam... ...een schaduw is... ...voor hem. Bijna absurd... ...dat je een maaltijd gaat aanrichten... ...waar al eeuwenlang gevierd wordt door het volk van Israël en tot hij daar het middelpunt van is. Want ik zeg u dat ik, Yeshua, het voor zeker niet meer zal eten voordat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Dus wat hij daar gaat doen met zijn discipelen, moet uiteindelijk vervuld worden in het Koninkrijk van God. Maar wanneer wordt het Koninkrijk van God opgericht? In de wederopstanding der doden. Hij staat een dag voor zijn sterven. Hij wordt binnen drie dagen en drie nachten wordt hij opgewekt. Wat hebben de Israëlieten en de Sanne erin daarvan gezegd, hoe hij opgewekt was? Ze hebben hem gestolen, dat lichaam. Anderen zeggen weer tot Judas daarvoor in de plaats gekomen is, want die hebben ze opgehangen. Er zijn de meest dwaze verhalen verteld om maar tegen het volk te zeggen, die Jezus, die Yeshua, die, uh, waarvan ze zeggen dat hij de Messias is, is een leugenaar echt een leugenaar. Ze hebben hem gewoon gepikt uit het graf gehaald en ze zeggen dat hij is opgestaan. Vertelt dat rond en geeft die soldaten een goed salaris mee tot ze de bakkers houden. De leugen die geldt het op vandaag de dag toe. De leugen die gaat het op de dag van vandaag toe. Nog steeds denkt het volk van God Israël tot het zo gegaan is met Yeshua, hun Messias. Maar zegt hij ik zal niet meer hiervan eten voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. De dag, broeders en zusters, dat wij worden opgewekt bij de wederkomst van onze Messias... wordt het Koninkrijk Gods opgericht en mogen we er deel van uitmaken. Ieder op zijn eigen plaats die God heeft uitgezocht. En dat heerschappij wordt gevoerd door Yeshua, de Messias, de Koning van Israël. De Bijbel leert dat Yahweh koning is... Maar Yeshua is de zoon van de koning en die zal als koning met gedelegeerde macht en heerschappij koningschap uitvoeren over deze hele wereld. En ze zullen uit alle landen vandaan geschenken komen brengen naar Jeruzalem. Lijkt me een vreugde om dat te zien. Maar dat is koninkrijk van God. Het ligt nog voor ons en eigenlijk worden we al zalig gesproken omdat we met elkaar die beleidenis hebben. Wij zien uit naar het koninkrijk van God. Zelfs als we vandaag of morgen onze broeder of zuster begraven, dan zullen we aan het graf... De Kadis gebed uitspreken om te zeggen wat er gezegd moet worden over de doden. Want we hebben dus een hoop die verder gaat. En we gaan beslist niet naar de hemel, zoals Rome geleerd heeft. Hij nam een beker op, Yeshua, en dan spreekt hij de dankzegging uit. Nou, we kennen de dankzeggingen. Als u wilt weten hoe de dankzeggingen gedaan worden, kunt u dat in de Sidur lezen. En dan zeiden ze, neem deze en laat hem bij u rondgaan. En de discipelen. Zij lagen aan tafel, wij zitten vandaag in een stoeltje. Maar zij zitten aan tafel, of ze liggen aan tafel. Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun. We gaan dadelijk hetzelfde doen met elkaar. Zeggende, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Dat heeft Rome verdraaid tot de transsubstantiatie. Door te zeggen, dit is het lichaam van Jezus Christus. En daarmee zeggen ze zelfs, wij kunnen dat uh, elke dag verwekken, God heeft het maar één keer gedaan. Maar zij doen dat elke keer als ze de hostie uh, delen, want dan verandert die hostie ineens in het lichaam van Christus. Dat is puur afgoderij. Kannibalisme. En dat doen ze ook met bloed, want dat bloed dat is een wonder wat er plaats, Je moet goed kijken, niemand ziet iets, niemand ziet iets, maar dat verandert in één keer, flats is het bloed. En dan krijg je bloeddrinkers. Het is echt afgoderij ten top. Je moet er nooit meer mee te maken willen hebben met een Rooms-Katholieke idee over de transsubstantiatie. Luther heeft ons geleerd de consubstantiatie. Dat is, rond de symbolen is alles aanwezig. Maar niet de symbolen zelf worden vlees en bloed. <lacht> hij nam het brood, hij spreekt de dankzegging uit. Dit is mijn lichaam, zegt hij. Symbolisch. Hè? Het is symbolisch. Want dit is natuurlijk niet zijn lichaam, het is een symbool. Zo zijn vele dingen in de Bijbel symbolen of metaforisch. Ik geloof dat dat het goede woord is, hè? Als je zegt, dit is mijn lichaam en je wijst naar boven, dat is toch een metafoor, hè? Er zijn vele metaforen waar wij van denken, oh, dat is echt. Nee, in de, in de exegese is het een metafoor. Evenzo zegt hij, de beker na de maaltijd. Zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. ...die voor u uitgegoten wordt. Dat is weer een metafoor. Gewoon een metafoor. Maar hij zegt wel... ...deze beker is het nieuwe verbond. Het oude verbond was bloed... ...van stieren en bokken... ...van onschuldige dieren... ...alleen het leven moest eruit... ...omdat eigenlijk het leven van de zondaar ...genomen zou moeten worden... ...vanwege zijn goddeloos gedrag. Het is het nieuwe verbond... Dus alle offeranders van het oude verbond zijn symbolen, zijn schaduwen van het bloed waar Yeshua het over heeft. Hij zou uiteindelijk de rechtvaardige zijn die zijn leven gaf. Hij had het niet hoeven af te leggen. Zoals hij tegen die soldaten zei, wie zoeken jullie? Ja, we zoeken Jezus. Hij zei, daar ben ik. Bam, soldaat op de grond. En dan krabbelen ze over en dan zegt hij, wie zoeken die nou? Ja, Jezus, nou zit hij, daar ben ik. Boom, twee keer achter elkaar. Hij had duizend man kunnen verslaan, helemaal geen punt. Eén opmerking. Want de vader had hem namelijk alle macht gegeven. Al toen Yeshua gedoopt werd, hij vervuld werd met heilige geest, die als een duif op hem kwam, heeft hij alle macht gekregen om te handelen in opdracht van zijn vader. Daarom konden op zijn uitspraken de doden opgewekt worden, de zieken genezen worden, want het waren messiaanse tekenen. Daarin kon het gelovig Israël zien. Zo, wie kan een dood opwekken? Dat moet wel heel bijzonder wezen. Hè? Dan moet hij toch de Messias zijn die komen zou. En als een blinde dan kwam en die zegt. Heer, curios, Zoon van David. Dat is een, uh, helemaal synoniem aan Messias. Die uit dat geslacht geboren zou worden. Maak me ziende. Was het flat werd die ziende. Zo'n man die had geloof. En op grond van zijn geloof... Die die Messias had, toonde Yeshua dat hij Messias was. En zo kon het volk dus zien dat de Messias geopenbaard werd. Alleen ze hadden nooit begrepen dat hij als een leidende knecht is gekomen. Nooit heeft iemand begrepen dat de Messias dood zou gaan. Maar had hij niet dood gegaan, wie had dan voor ons de dood ingegaan? En als een rechtvaardige opgewekt worden... al die zaken zitten bij Yeshua in zijn hoofd op de avond waar we nu op zitten... En dat hij zelf het lam gaat eten. Doden hebben er nog opstaan. Ja hoor. Dat is leuk, ik heb er een heel artikeltje op de website momenteel staan. Omdat ze dan zeggen, ja die Jezus, dat is God zelf. Dan zeggen ze, Jezus of Yeshua is God. Want wie kan de dood opwekken? Daarvoor is het wel eerder gebeurd, want er waren andere profeten die ook dood opgewekt hebben. Elia, Elia. Elia Elisa. Ja toch, die ging over die kleine jongen heen liggen. En tot hij weer warm werd. En dan werd er een dood opgewekt. Maar nooit zou iemand zeggen, oh die Elia is God, hij heeft dood opgewekt. Maar nou doet Yeshua dat en dan zeggen ze, kijk hij is God. Hij is niet God, hij is de zoon van God. Veertig keer zoon dus mensen, veertig keer zoon van God. Dat klinkt hard in die oren bij sommigen, anderen wennen daar een beetje aan. Maar Yeshua is niet God, hij is de zoon van God. Alle aanbidding gaat naar God, naar Yahweh, de enige waarachtige God en schepper van hemel en aarde. Maar we kunnen tot Jaweh komen in de naam van Yeshua. En als we zegt vader in de naam van Yeshua, dan refereren we niet zomaar aan de naam van Yeshua, maar aan dat wat hij gedaan heeft. Je kan niet zeggen, ja ik geloof wel in Jezus, nou ben ik gered, dat is niet waar. Je zou moeten weten wat hij in het verbond heeft vervuld. Dus als we in de naam van Yeshua tot vader gaan, dan zegt vader, hey ja in de naam van Yeshua kun je mij alles vragen wat ik beloofd heb. Want dat heb ik voor je klaar liggen omdat Yeshua het offer gebracht heeft. Dat is als je in de naam van Yeshua bidt. Het gaat hier over het nieuwe verbond. Er zijn niet zoveel teksten die dit zo simpel neerzetten. Maar hier is het nieuwe verbond duidelijk aangewezen. En dat is een nieuw verbond in het bloed van Yeshua. Daar stond die wijn symbool voor. Maar die wijn is niet het bloed. Hij gaat uiteindelijk zijn leven geven. En de ziel van de mens zit in zijn bloed. Dus het leven stroomt eruit. Want, zegt hij, het wordt voor u uitgegoten. Doch, zie, de hand van hem die mij verraadt, zegt Yeshua, is wel met mij aan tafel. Hij wist echt wat er gebeurde. En ik denk dat Judas in zijn eigen hart wist wat hij dacht. Judas was natuurlijk wel krom, ik heb medelijden met hem, maar hij wist wat hij dacht. Hij wist wat er in zijn hart was. Judas had zich al lang voorgenomen om hem te verraden. Dat is niet aan tafel gebeurd, tot hij dacht, haha, laat ik me nou eens... Uh, nee, dat is in zijn hoofdje gegroeid. Hij had zich een heel andere bediening voorgesteld. Als een uh, dienaar van uh, de Messias. Die gaat regeren over Israël, want dan was hij de penningmeester of de secretaris of uh, noem maar op. Maar dat is allemaal een beetje fout gelopen, dus hij werd te zwaar gefrustreerd. Hij wist ook niet tot wij al 2000 jaar wachten op de opstanding uit de dood. Discipelen wisten er allemaal niks van. Dat moest allemaal nog bekend gemaakt worden. Nou zegt hij, de zoon des mensen gaat wel heen naar hetgeen beschikt is. Mooi hè? Er staat niet wat ik beschikt heb, zegt hij. Als die God zou zijn geweest, had hij zelf beschikt. Nee de zoon dus mensen gaat wel heen naar hetgeen beschikt is door zijn vader, doch weet die mens door wie hij verrader wordt. De mensen die uitgezonden zijn om als een beproeving voor Israël te staan, gingen daar staan onder de toelating van God. Maar het was voor het volk een beproeving. Hé, hey, wat ga ik doen? Blijf ik op de weg die God me gezegd heeft? Of laat ik me inderdaad verzoeken naar mijn begeerte. Want de begeerte en het kwaad, en de zonde zit in ons. Hè? Paulus schrijft er zo verschrikkelijk mooi over in, in, de, in de Romeinenbrief. Voortdurend over zonde. En dan is zonde de macht in ons, die getriggerd wordt door de begeerte in ons. Wij hebben een zondige natuur. En die begeert naar dingen waarvoor zegt, moet je niet doen. De zonde macht is dus een macht in de mens. Erkennen dat die zondemacht in ons zit, dat is onze eigen lust. Jacobus spreekt er heel mooi over, hoe de zonde en de begeerte in ons is. Als die bevrucht gaat worden, oe, dan wordt het pas gevaarlijk. Maar als hij het grijpt, ja, dan komt de dood. He? Dus het zit in ons. Wee degene, naar hetgeen beschikt is, maar weet die mens door wie die verrader wordt, die Judas. Zij begonnen onder elkaar over te twisten. Ja, dat is natuurlijk logisch als je daar met twaalf man zit. En de heer die zegt dit zo in de, aan de tafel. Dan staan toch je oren zo spits. Hé, hey, over wie heeft hij het jou? Ja? Heeft hij het over jou? Hé? He? Ik heb altijd een beetje al gewantrouwd bij jou. Wil, wil jij hem soms verraden? Of ben ik het heer? Zij begonnen onder elkaar erover te twisten. Wie van hen dat wel kon zijn? Nou, ik denk dat jij het bent. Hé, zei Ik? He? Het is echt. Ja, maar ik ben het niet. Echt, ze zullen niet alle twaalf gezegd hebben. Je hebt gelijk, ik ben het. Nee, echt waar? We moeten even wel even opletten. Hè? Ze gaan erover twisten. Dus dat is een heen en weer gepraat. En misschien hebben we iemand waar gezegd... Nou Judas, je bent toch niet helemaal koosje? En Judas zegt, ik? Ik weet nergens van. Hij ligt natuurlijk dat hij past. Maar dat probleem zit er nog eenmaal. Hij heeft zich wel iets voorgenomen. En hij wordt door de Heer allang herkend. De Heer zegt, er is er eentje onder jullie die dat doet. Wie van hen kon dat nou wel zijn? Die dat zou doen... Probeer het je maar voor te stellen tot je aan de tafel van de heer zit. Want we hebben met elkaar ook maaltijd. We hebben gedenkende talen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen... over de vraag wie van hen wel de eerste moest gelden. Nou, zegt Peter, je moet goed luisteren. denk je dat ik de heer af wil rijden? Ik ben Peter, hoor. Hè? Judas? Het is echt strijd. Ik kan het niet anders voorstellen. Het, is een, uh, het zijn echt niet van die enorme uh, vrome mannen... die daar zitten... Nee, het zijn gewoon jongens zoals u en ik. Echt mensen. echt mensen. Echt waar. En of ze nou Joden zijn... of dat ze nou uit Aser of Issers gaan komen... of waar dan ook. Ze vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. Er zitten dus niet twaalf Joden. Er zitten twaalf van de stammen van Israël. Ze vertegenwoordigen de twaalf stammen van, het, van Israël. Er is onenigheid... wie van hen de eerste zou zijn. Dat is echt menselijk. Net als wij. Hij zei tot hen... Lieve, lieve discipelen, mijn leerlingen, wees eens stil. Hij zegt: de koningen van de volkeren voeren heerschappij over die volkeren. En hun machthebbers, dat zijn die koningen, worden weldoeners genoemd. Maar die volkeren die snappen niet dat ze gemanipuleerd worden door die koningen. Want ze, oh, weldoener, afijn. Hè? Het is echt, zo gaat het in de wereld ook. Je hebt van die gladjakkers genoeg voor de koningen, voor de keizer en voor de prins. Ze gaan uit hun dak. En hier gaan de discipelen ruzie zitten maken over wie nou de eerste is. Machthebbers worden weldoeners genoemd. Als je gluiperig genoeg bent voor de machthebber waar je onder staat... ...heb je best wel eens kans dat je een plekje geeft. Maar die gluipers die zijn het beste gebruiken voor die heerschappen. Echt waar. Doch, gij niet zo, zegt Yeshua tegen de discipelen. Maar de eerste onder u worden als de jongste Hey. En de leider van jullie wordt dienaar. Nou, daar komt, uh, komt zijn les. Nou gaat hij om. Nou moeten die grote mannen, die er allemaal wel een jaar of dertig zijn, dertig, vijfendertig. Het zijn echt kerels om te zien. Die moeten de mond gaan houden, want Yeshua die gaat nou onderwijs geven. Hij zegt, de eerste onder jullie, dat wordt maar de jongste. En de leider, wie denk je, Petrus? Petrus, zegt hij, jij gaat maar dienaar worden. Maar hij praat nog veel verder. Hij zegt, want wie is de eerste die aanlicht of die dient? Is het niet die aanlicht die de eerste is? Meestal ligt de koning aan en de dienstknecht die helpen de koning aan zijn drankje, aan zijn eten. Degene die aanlicht, die wordt altijd gediend door degene die het eten komt brengen hoor. Wie is de eerste die aanlicht of die dient? Vraagteken. Is het niet die aanlicht? Hij geeft gelijk het antwoord. Ik ben in uw midden als dienaar. Die moet je vasthouden. Als u gelooft deel te hebben aan het lichaam van Yeshua, dan moet u spreken als Yeshua. Wie van ons zijn dienaren? Oké, okay, ik hoef niemand meer te bidden. Anders zou ik voor je gaan bidden als je het nou nog niet door hebt. Yeshua zegt, ik ben als een dienaar. De meeste onder hun is als dienaar. Dus als wij praatjes hebben onder elkaar, tot de een meer is als de ander. Als u denkt dat ik meer ben als u, heb u het fout. Ik ben uw dienaar. En ik vind het heerlijk om het te wandelen zoals Yeshua deed. Ook al krijg je veel builen op je hoofd, want mensen kunnen rare dingen van je zeggen. Maar dat geeft niet, ik heb nog nooit ervaren wat het is om gekruisigd te worden. Maar er zijn heel wat christenen in de wereld die worden vermoord door de islamieten. Gij zijt het die steeds bij mij gebleven zijn. Hé, hey, wat staat er nou in mijn? Yeshua is ook verzocht. Zou die dan ook een zondige natuur hebben gehad, of niet? Zo, hoe vind je dat als je dat nou leest? Gij zijt het... die steeds bij mij gebleven zijn. Hey, die discipelen, dat waardeert toch enorm. In mijn verzoekingen. Kent u een tekst over verzoekingen? Wie verzoekt nooit? God. Want God kan niet verzocht worden. Dus... Hoe komt hij nou tot Yeshua verzocht wordt? Dat komt omdat hij 100% mens is. Als Yeshua niet 100% mens zou zijn geweest... maar hij zou God zelf zijn geweest... maar dan in een vleeselijk jasje... dan is het een spelletje. Dan is het tralala. Ik ken de, de Torah uit mijn hoofd. En dan komt hij, komt een misleiding. En zegt, je bent de Messias niet, dat ben ik wel. Die, paf, en dan, dan valt hij door zijn knieën. Hij heeft alle macht. Yeshua... Is verzocht geworden en de discipelen zijn bij hem gebleven. Hij is voorkomen verzocht geworden. Dat betekent, hij was in staat om te zondigen. Maar hij maakte de keuze om het niet te doen. Zijn er in uw leven ook wel dingen geweest dat je dacht, ik ga het doen. Je kijkt om je heen, er zit er is niemand. Niemand ziet dat. En dan ga je iets doen. Wat je eigenlijk niet zou moeten doen, dat is zonde. Maar dat is verzocht worden. Dus Yeshua is verzocht geworden, staat er in Hebreeën, gelijk als wij. Uitgenomen de zonde. Hij zondigde niet. Wij wel, Adam en Eva ook. Omdat ze gezondigd hebben, kwam door hun zonde de dood in hun leven. En uit een onreine zal nooit een reine geboren worden. Want ze krijgen kinderen naar hun eigen staat. Daarom zijn het ook de zonen van Adam. Maar Adam was meer door God. Waarom is hij de zoon van God? Yeshua was niet de zoon van Jozef. Dan zouden de Jozef verwekt zijn geweest, had hij ook het zaad van Jozef gedragen. En dat is aan de dood onderworpen. Nee, hij is verwekt door God in Maria. Dus hij had de aard van? Hij was echt in bijzondere. Er is nooit een andere als Yeshua geboren dan Yeshua. 100 procent mens, maar de zoon van God. Hij stond dus in dezelfde situatie als Adam. Hij moest een keuze maken. Adam die is verzocht geworden door zijn vrouwtje... ...want die wilde appeltjes plukken... ...en je, je had moet je eten. Hij had kunnen zeggen... ...maar mij gaan we het toch niet doen, dan moet je dood. Maar ze wisten niet wat dood was. Maar het was lekker. En ze denken, hij nou, gaat eten. Daarna moet Eva kinderen baren met pijn, pijn, pijn. En Adam in zijn zweet... ...plantjes zetten en spitten... Broeders, Yeshua zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn bij mij gebleven, in mijn verzoeking. Er zijn getuigen. Yeshua is verzocht geworden, broeder en zusters, zoals u en zoals ik. Hij zondigde niet. Hij was niet de tweede Adam, die eerste kennen we. Hij was niet de tweede Adam, wat was, wat was die wel? De laatste Adam. Goed zo. Hij was de laatste Adam. Er gaat er ook nooit meer een komen die anders is dan Yeshua en die Messias zal zijn. Want Yeshua, de zoon van David, is Messias. Hij zal ons uit de dood opwekken. Hij zal ons doen opstaan om uiteindelijk met hem te heersen duizend jaar. Er gaat nooit meer een andere Messias komen dan Yeshua de Messias. Het volk van Israël zal hun Messias zien komen. En dan zullen ze zeggen, daar is hij. Dat is dan de Messias. En dan zeggen de gelovigen in Yeshua... Heerlijk, hij is terug, hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Er komt dus geen andere Messias dan Yeshua. Hoe je er ook naar wil kijken, er is er maar één die de laatste Adam is. En er komt geen nog latere Adam. Nou zegt hij, Yeshua, ik beschik u het koninkrijk. Tegen wie zegt hij dat? Tegen zijn discipelen. Zegt hij dat alleen tegen de twaalf? Echt niet, waarom die mannen die gaan het ons vertellen. Ze hebben het in boeken geschreven. Wij moeten lezen, lezen, lezen. En ook al hebben we Jezus niet gezien, we geloven in hem. Want we worden door geloof behouden. We hebben het koninkrijk van God in onze geloofzakken zitten. Maar door het geloof weten we wat God gezegd heeft. En hij is een waarmaker van zijn woord. Er gaat een dag komen, zullen we opstaan in het koninkrijk van God. En we zullen Yeshua zien. Zelfs Job heeft het gezegd. Ik zal uit het, mijn vlees opgewekt worden... en ik zal uit mijn vlees... zal ik hem zien. Amen? Echt waar? Job was een... ik denk ook een... een Messiaanse gelovige. Hij geloofde al in Messias... dat hij hem uit de dood zou opwekken. Hij zei... ik zal hem herkennen ook... en hij had hem nog nooit gezien. Ik... zegt Yeshua... beschikt u... broeder en zuster... in de eerste plaats de discipelen... en met de discipelen ook... alle die geloven... het Koninkrijk. Hij beschikt het ons... Gelijk mijn vader het mij beschikt heeft. Van wie is het koninkrijk van God geworden? Van zijn eigen zoon. Het is Yeshua die het u gaat geven, want hij kent u. Hij kent zijn eigen lichaam. Opdat gij aan mijn tafel eet, woorden en zuster, en drinkt waar? In mijn koninkrijk. Wij zullen met Yeshua aan tafel zitten. Of dat nou een tafel is van weet ik hoeveel kilometers, maar bij wijze van spreken, we zullen elke keer aan tafel zitten. Het is er nog niet. Het moet nog opgericht worden. Maar de Messias gaat het doen. Het is dezelfde Messias waar het Joodse volk in gelooft. En het wonderlijke is, als je Hebreeën leest, wanneer wordt nou de sluier weggenomen? Zodra ze Yeshua aanvaarden als de Messias, zegt Paulus, wordt de sluier weggenomen. Dus denk niet tot op een of andere manier, ja, God een wonder moet doen, dan ga ik al die sluiers weghalen. Echt niet waar, he? Paulus is heel duidelijk. Zodra ze geloven Yeshua is Messias, wordt de sluier weggenomen. Wij hebben allemaal, ook als heidenen een sluiertje gehad. Wij zagen het helemaal niet, totdat we gingen lezen en lezen en elke keer gingen we een stukje van de sluier omhoog. Ik denk dat wij al mogen ervaren wat eigenlijk Israël ook zal ervaren. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij zal het koninkrijk God niet zien. Als je niet wederom geboren wordt, kan het koninkrijk niet eens zien. De wedergeboorte komt van God, door zijn geest. Hij geeft je opening van zaken, en dat noemt hij wedergeboorte. Tenzij jij wederom geboren wordt door water en geest, je kan het niet binnengaan. Dus God die opent de weg door het je te laten zien. Je moet aanvaarden en dan ga je dus de weg om in te gaan. Dat sluiertje dat blijft maar omhoog gaan. Naarmate dat we inzicht krijgen in onze zondere natuur. Want die macht van de zonde woont in ons. Zeg u dat eens hardop? De macht der zonde woont in mij. De macht der zonde woont in mij. Ik ben mijn eigen grootste tegenstander, lieve mensen. Het is een wonder. We zijn onze grootste tegenstander. We zijn zo verdorven in lust en in begeerte waarvan God zegt, doet het niet. We zullen aan de tafel eten en drinken in mijn koninkrijk, zegt Yeshua. Gij zult zitten op de tronen om zo de twaalf stammen Israël te richten. Zegt hij tegen die twaalf discipelen. Dus er zijn dadelijk twaalf tronen om die st twaalf stammen te richten. Bij welke stam wij nog horen als heidenen? Ik weet het niet. Maar ik denk om tot het tof zal wezen. Je zal aan mijn tafel eten en drinken in mijn koninkrijk. Gij zult zitten op 12 op tronen, om de twaalf stammen van Israël te richten. Twaalf discipelen. Simon, Simon, zegt hij, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat jullie geloof. Niet zou bezwijken. Ze moeten dus wel geloof hebben in datgene wat God beloofd heeft aan zijn volk. Wat hij gezegd heeft op Sinei, want dat is het deel van Israël waar we tegen spreken. Simon, Simon zegt hij. Hé, hey, waarom staat hier een hoofdletter voor Simon? Het een eigen naam. En bij Satan staat het niet, zie je dat? Simon, Simon zegt hij: De Satan heeft het verlangd, uw lieden te ziften als de tarwe. We hebben in het oude testament al dadelijk gezien wat de tegenstander doet. Hè? Kunt u nog herinneren wie de tegenstander van Biljan was? Wie was de tegenstander van Biljan op zijn ezel? Daar komt de engel des heren, zegt hij, als een tegenstander tegenover u. En daar staat groot Satan in het Hebreeuws. Dus er zijn allerlei zaken die moeten we over nadenken. Even onze gedachten die we erover hebben van vroeger. Gewoon even loslaten, om opnieuw te hergroeperen en erover na te denken. Maar de engel van Yahweh staat voor Biliam als een tegenstander tegenover hem. Als Satan tegenover hem. We hebben uit het Oude Testament heel wat teksten achter elkaar gezet. Een tijdje terug. Het gaat erom tot we erover nadenken. Nadenken. Gewoon nadenken en onze eigen ideeën eens even langs de kant zetten... En als je wil zeggen, het is toch anders, moet je het gewoon anders zeggen voor jezelf. Zeg, Oké, okay, geen probleem. Hij heeft ook een verderfengel gezien, daar zijn we net mee begonnen, weet u wel? Er komt die verderfengel, die komt langs. Is die verderfengel nou Satan? Nee, hij heet verderfengel. En er staat niet verderfengel met hoofdletter V, het is gewoon een verderfengel. Het is geen naam. Simon de Satan, de tegenstander, heeft verlang u lieden te ziften als de tarden. Wie was ook weer onze grootste tegenstander? Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als mijn verzoeking komt, mijn begeerte... Hij zegt zelfs, Paulus, zonder wet is er geen zonde. Hey, dus de wet van God creëert in mij zonde. Want als er geen wet was, had ik niet geweten dat stelen zonde was bijvoorbeeld. Of naar de buurvrouw stappen, of naar weet ik veel allemaal toe te gaan. Maar die begeerte, die komt bij mij... Dat zit in mij, dat is een macht van zonde. Ik ben mijn eigen grootste tegenstander en Jacobus legt dat heel mooi uit. Maar de zonde, daar komt van de dood. En de wet van God geeft aan wat zonde is en zo komt de dood in mij naar boven toe, de zonde. En dat wordt overmatig, dat op een gegeven moment zeggen, ik kan er niet meer tegen, oh God help me. Ik, ik kan, ja, en daar wil hij nou net op wachten. Daar vergeeft hij zijn wet om aan te geven wat zonde is. Waarin we gaan erkennen dat we ook aan de dood onderworpen zijn, maar ook aan de eeuwige dood onderworpen zijn. Als er geen redding is door het bloed van Yeshua, die zijn leven voor mij gegeven heeft, zodat ik mag opstaan uit de dood. Dat is pure genade. Als iemand denkt, omdat je Messiaan bent, preek je de wet en ben je wetties? Nee hoor, we prediken genade van God. Want het is door de genade God dat we zijn wat we zijn. Kijk wat Paulus, die zegt dat ook hè? Een vreugde om dat te snappen. Het is een vreugde om in die wegen te wandelen. Het is een vreugde om Yahweh God te kennen en de enige geboren zoon van God, Yeshua. Dan zegt hij nog een keer, en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, heeft hij tegen Petrus, versterkt dan je broederen. Kent u die uitspraak? Dus ook hier moesten deze grote jongens met hun baarden, moet nog door de heer Yeshua gezegd worden, als jullie tot bekering gekomen zijn. Ook deze mannen hadden hun problemen en hun weerstand en hun tegenstand. Als hij nou je Petrus als Satan noemt, vanwege zijn opmerkingen. Als jij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterkt dan uw broederen. Nou lieve mensen, dat doen wij onder elkaar ook. Wij moeten ook ons steeds weer omkeren van bepaalde dingen en dan hebben we dat geleerd. En dan kun je tegen je broer zeggen, "Joh, ik ben tot daar, en daar met mijn kop tegen de muur gelopen. Denk erom, dat moet je niet doen hoor, krijg je bult op je kop. He? Dan moet je je broer versterken tot hij bukt op dat moment dat het plafond te laag wordt. Nou, we gaan even door naar Johannes 13. Je kan eindeloos door blijven spreken over die laatste fase van Yeshua. Hier praat je over Johannes 13. Vanaf Johannes 12 is een lange rij aan informatie naar Pesach. Johannes heeft ontzettend veel over geschreven. Al die hoofdstukken schitterend. Alleen op één avond kan je het niet doen. Ik denk dat we binnenkort maar weer eens evangelie op de tafel gaan leggen... om al die woorden eens uit te gaan spitten. We hebben natuurlijk al nu al jaren bezig met Torah. De doorzicht is naar het Nieuwe Testament gegeven. Dadelijk gaan we het eens andersom doen. Kijk eens, dit zat geschreven. Kijk eens, daar zegt Bozes dat, daar zegt de profeet dat. Schitterend om te zien. Wat je nou voor je neus krijgt ook. Hij zegt onder de maaltijd in Johannes 13, vers 2... Toen de duivel reeds Judas Simons zoon Iscariot in het hart had gegeven hem te verraden... ...dan komt er weer zo'n woord, duivel. Oh, de duivel. Ik kan je woorden in verluisteren, die je eigenlijk niet moet doen. Wie is dan de duivel? Mijn vader zei vooral, denk om Willem, dat hij de duivel Die moet duvelen. De duivels die duvelen. Die brengen altijd in misleiding. Maar we hebben van Paulus al begrepen, dat we ons grootste kwaad in onszelf zit... We zijn onze grootste tegenstander, zijn we zelf. We bedriegen ons met gedachten. Maar goed, laten we de woorden lezen zoals ze staan. Onder de maaltijd toen de duivel reeds Judas Simon Iscariot in het hart gegeven had hem te verraden. Hij wist het al, de Judas. Het zat helemaal in zijn hart. Hij walgde van de hele situatie met Yeshua. Diabolos in het Grieks betekent lasteraar. Het is een lasteraar. Iemand die lastet hier in de gemeente, over Pietje of over Jantje of over mij, zeggen, waar is die duivel, zeg je dan. Dus iemand die lastet, is een duivel. Heb je wel eens duivels onder elkaar gezien? En gewoon, ik vraag, geen namen noemen. Maar er zijn mensen die weten te lasteren, maar die worden met de Griekse woorden gewoon duivel genoemd. En dat zijn je tegenstanders. Dus dan krijg je de duivel in het Grieks en Satan in het Hebreeuws. We moeten alleen de woorden moeten we gaan pakken. Het zijn woorden die betekenissen hebben. De grootste tegenstanders van Israël, dat is Babel, dat is Syrië, dat is uh, hoe die volken eromheen liggen. Dan gaat het volk van God, gaat hun goden dienen, buigen voor een beeld. Wie gaat nou, als je zo'n God hebt, je buigen voor de God van Syriërs? Toch geen wonder tot God zegt, oké, okay, wil je hun goden dienen? Even de grens optillen, moet je eens kijken wat die goden van jou met jou gaan doen worden in de pan gehakt. Ze zijn bang. Ze kunnen niet meer strijden. Terwijl als ze gehoorzaam volk van God zijn, dan staat één soldaat van Israël voor tien van de vijanden. Die geeft maar één klap met de zwaard in de rond en dan liggen er tien lijken. Maar als God niet meestrijdt, gaat helemaal niet. Probeer alsjeblieft die gedachte vast te houden. Als wij buigen voor de afgoden, zijn we de verliezende partij. Diabolos is een lasteraar. We hebben lasteraars genoeg gekend. Door de afgelopen jaren dat we met elkaar het lichaam van Yeshua mogen zijn. Een lasteraar, een valse beschuldiger, dat betekent diabolos. Hij die lastet. En metaforisch staat er dan bij, overdrachtelijk. hè, Toegepast op iemand die de zaak van God tegenstaat. Gedenkt de Sabbatdag dat hij die heiligt. Nee, zegt de gifmeerde dominee, doet het op zondag. Nee, je liegt. Nee, op zondag moet je doen. Zo heb ik van de vader geleerd. Je liegt. Hij wordt je tegenstander. Hij wordt een lasteraar van God. Want hij spreekt woorden die niet van God zijn. Maar ze zijn misleid. Of ze nou theoloog zijn. Ze liegen nog steeds. Het gaat om lasteraars, valse beschuldigers. Metaforisch toegepast op iemand die de zaak van God tegenstaat. Gezegd kan worden dat hij de rol van de duivel vervult. Of dienstpartij kiest. Dus eentje gaat lopen duvelen en jij gaat hem helpen. Probeer erover na te denken. Hij zegt dan, die had hem in zijn hart gegeven hem te verraden. Stond hij, Yeshua, wetende dat de vader hem, Yeshua, alles in handen had gegeven. En dat hij, Yeshua, van God uitgegaan was en tot God heen ging van, de maaltijd stond hij op. Moet je goed luisteren wat hier staat. Yeshua... Is van God uitgegaan. En hij gaat tot God heen. Nog een keertje. Dat is wel heftig hoor. Heftig hoor. Dat is een doordenkertje hoor. En hier staat niet dat er een pre-existentie van Yeshua is hoor. Yeshua, hij is van God uitgegaan. Maar hij is er niet naar teruggegaan. Hé, hey, daar zit iets in wat niet klopt dan, of niet? Hij is van God uitgegaan. En toen tot God heen ging, niet terug hoor, weet je hoe die van God is uitgegaan? Hoe is Maria zwanger geworden? In de beginnen was het spreken en dat spreken was bij God en dat spreken is God. En pas bij vers 14 staat er en dat spreken is vlees geworden. Dat staat pas in vers 14 van Johannes 1. Onze Heer Yeshua is verwekt door het spreken van vader, op hetzelfde wijze als vader door het stof. Adam formeert en dan pff, lucht erin blaast, zijn geest erin blaast. Zo wordt Adam geschapen door de woorden van God, geformeerd uit het stof en naar het beeld van God werd hij neergezet. En al zo werd hij een levende ziel. Alleen ziel is een beetje een vervelend woord, wezen is beter. Zo wordt hij een levend wezen zoals u en ik. Alleen hij is door de zonde aan de dood onderworpen. Hij is van God uitgegaan hoe door het spreken van God is Yeshua verwekt in de maagd Maria. Want zij zegt: hoe kan dat gebeuren? Ik ben nog niet met Jozef naar bed geweest. Ik heb helemaal geen man bekend. Nee, hij zegt, die is ook niet nodig. Maar het is door de kracht van mijn geest. En de kracht van de geest van God, die komt vrij als hij spreekt. Het maakt wel uit wie wat zegt en wat hij zegt. Dus God zegt, word zwanger. Van mijn zoon. En Maria zegt. Mij geschieden naar. Uw woord, naar wat u zegt. Dus Maar Yeshua, die komt van vader uit. Hij is uitgegaan van de God. En als hij geboren wordt uit Maria. en hij heeft zijn 30-jarige loopbaan achter de rug. en hij sterft als het Lam Gods. dan gaat hij niet terug naar zijn vader. Nee, dan gaat hij heen naar zijn vader. Het is maar een woordje. Denk er maar goed over na. Dan staat Yeshua op van de maaltijd. Hij legt zijn kleder af, neemt een linnen doek, omgorde zich daarmee. Daarna doet hij water in het bekken. Hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een doek waarmee hij omgord was. Dat is heftig. Maar dit is dus aan het einde van de maaltijd. Niet aan het begin, want ze hebben dus de hele maaltijd gehad. En aan het einde van de maaltijd, lees het dadelijk maar terug... Om God die zegt, met een doek water doet hij in het bekken en gaat hij de voeten van de discipelen wassen. Nou, die lieve broeders, broeder en zuster, die waren al van top tot teen gewassen. Ze hebben niet zulke mooie douches als wij, maar die waren helemaal schoon en rein gewassen. Want je gaat niet met je vuile, vuile, vuile aan de maaltijd van de heer zitten of je zeden maaltijd houden. Als je naar de koningin gaat, zou je ook netjes wassen, scheren, knippen, hè, mooi over hem, stropdas... Dan ga je op je paasbest ga je naar de koningin. Je gaat toch niet naar de maaltijd in je veiligheid? Die mannen zijn schoon. Toen ze bij de deur kwamen voor de cedermaaltijd, deze maaltijd met Yeshua, zijn ze aan de deur waarschijnlijk ook gewassen door de dienstknecht, hun voeten. Dus ze waren thuis gewassen, hun voeten zijn gewassen, ze hebben aan de maaltijd deelgenomen. En aan het einde van de maaltijd doet Yeshua zijn, zijn kleed om, zijn linnen doek, en dan gaat hij het bekken losvullen met water. En dan gaat hij met dat bekken de voeten van de discipelen wassen. Maar het is dan het na de maaltijd. Na de maaltijd. Daarom is het zo bijzonder. Anders zou je kunnen zeggen, ja vind je het gek. Elke jood die laat zijn voeten wassen. Dat is gewoon de, nou, eenmaal het gedragspatroon in de Israël. Maar dit is heel bijzonder. Niemand gaat na de maaltijd je voeten wassen. Yeshua die gaat ze iets vertellen. En dat moet boven water komen. Nou voordat Petrus zich overgeeft. Ja, hij is echt Petrus. Echt waar, hij is echt Petrus. Dadelijk zit u ook met een tijltje, broeder en zuster, met een flesje water erin. Zodat je dadelijk het flesje opendraait over de voet van je broeder of zuster doet. Je maakt daar een gebaar overheen. En hoe je dat oplost maakt het niet uit, maar dat is een symbolische voetwassing. Dit gaat er dadelijk gebeuren. Na de maaltijd. Wij hebben ook dadelijk maaltijd met elkaar. Brood en wijn. En als dat gebeurd is, dan gaan we na de maaltijd onze voeten wassen omdat we een les moeten leren. Water in de bekken. De voeten der discipelen te wassen. Af te drogen met een doek waarmee hij God was. Om God die met nederigheid. He? Hij kwam dan bij Simon Petrus en zegt tegen Petrus. O, oh, zegt Petrus. Heren, wilt gij mij de voeten wassen? Vraagteken staat erachter. Ik denk, ik zal hem dik maken en een streepje. Het is een vraag van Petrus. Gaat u mij de voeten wassen? En Yeshua die antwoordt en zegt tot hem... Wat ik doe, Petrus, weet jij nou niet, joh. Maar je zult het later wel verstaan. Heb nou geduld. Gelovigen, wat zegt hij dan? Gelovigen haasten niet. Heb je dat nooit geleerd? Zij die geloven haasten niet, zie je wel. zus die weet het. Zij die geloven haasten niet. Nou, Petrus moest echt geen haast hebben, anders had hij de boodschap niet gesnapt. Yeshua zegt, wat ik doe, Petrus, weet je nu niet. Maar je zal het later verstaan. Even Geduld. Jongen, En Petrus zegt tot hem, gij zult mij de voeten niet wassen in eeuwigheid. Nou, dat is verre met taal. Dat is verre met taal. Yeshua die antwoordde Petrus, ik denk heel rustig. Indien ik je niet was, Petrus, heb jij geen deel aan mij, jongen. Petrus was goed opgefokt natuurlijk. Er staat een uitroepteken achter als een kanon. Hij roept het. Je zal mij de voeten niet wassen in de eeuwigheid. Daarom staat er een uitroepteken achter. Het is taal, hè? Ach, Petrus, indien je, hè, ik je nou niet was... heb je geen deel aan mij. Dat moet ik eens tegen u zeggen. Je hebt geen deel aan Yeshua. Je hebt wel een grote mond, ik geloof in hem. Maar je hebt geen deel in hem. Want je laat je niet de voeten wassen. Simon Petrus zegt tot hem, heren... hij snapt het ineens, kwartje valt. Niet alleen mijn voeten, hoor, maar mijn handen, mijn hoofd... eigenlijk helemaal... Leuk is dat, hè? Hij wil er helemaal vergaan. Terwijl hij één vers terug nog zegt... in de eeuwigheid komen niet aan mijn voeten. Als je het niet anders vertelt, lieve mensen... blijf het niet bij je hangen. Je moet het visueel maken voor jezelf... en je moet als Petrus voor het aangezicht van Yeshua staan. En dat mogen we dadelijk met elkaar praktiseren. Niet omdat je zende moet hebben... of dat je je moet schamen. Nee, echt niet waar. Je moet een les leren in dienstbaarheid, in nederigheid. En dat doen we niet zo makkelijk... Maar je moet bukken dadelijk voor je broer en voor, of voor je zus. En je moet gewoon die voeten wassen, een beetje water op. Het is helaas wel koud water, dus er zal een schrikreactie zijn. Maar dat houdt je wakker. Yeshua die zegt nog wat moois. Tot hem, wie gebaat heeft, wie, nu heeft er allemaal gebaat, ook hoef je zijn handen niet te zien. Maar u heeft allemaal gebaat. Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te wassen. Gelukkig hoeven niet helemaal gewassen te worden. Want wij zijn allemaal gebaat voordat we hier naartoe kwamen. Je hoeft je alleen maar de voeten te laten wassen. Wat zegt hij? De voeten te... Leuk hè? Je moet gewoon taal lezen, anders is het niet. Je moet je dus alleen de voeten laten wassen. Want hij, broeder en zuster, die zich al lang helemaal gebaat heeft en schoon is, want hij is geheel rein... Natuurlijk hadden ze zich gereinigd met water, want je moet je reinigen met water. Je gaat niet zomaar pestzacht vieren of zedenmaaltijd vieren tot je daarvoor niet gewassen hebt. Hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, zegt Paulus, maar niet alle. Judas staat er ook nog tussen. Dus dat rein, ze zijn gewassen, ze zijn ook rein in hun geloof. Hoewel ze nog tot bekering moeten komen. Want hij zei, als je dadelijk bekeerd bent, zegt hij, help dan je broeders. Ze zijn dus in een proces naar boven toe om het groeien met Yeshua. Maar er zit één dwarsrakker tussen en dat is Judas. Die had al lang in zijn hoofd gedacht, ik ga ermee stoppen met die, met die, met die Jezus. Daar ga ik mee stoppen. Die wordt helemaal geen koning. En dadelijk wilde we wat gaan doen en al die Romeinen in de buurt. Dan worden we dadelijk allemaal vermoord door de Romeinen. Wie gebaat heeft, hoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is heel rein. En ga je die de zijtrein, broeders, elf discipelen, hebt hij het over, maar die twaalfde is niet. Want Yeshua die wist wie hem verraden zou. Daarom zegt hij, jullie zijn niet alle rein. Hij wist het. Toen Yeshua dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan had, hè, weder genomen had, zei Yeshua tot hen, begrijpen jullie nou wat ik gedaan heb? Ik had die vraagteken nog veel groter moeten maken. Maar hij vraagt het. Lieve discipelen, leerlingen van me, begrijp je nou wat ik heb lopen doen? Ik heb twaalf voetjes gewassen. En Petrus had gezet, in de eeuwigheid mijn voeten niet. En binnen één tel zegt hij, oh dan was me dan maar helemaal. Nee Petrus, alleen je voetjes. 24 voetjes wassen. Begrijp je nou wat ik gedaan heb? Wij moeten het begrijpen, ook al zijn er nog vele messianen die u belachelijk maken. Zeg, ga jullie voeten zitten wassen? Zit je zeker bij Willem in de kerk? Nou, je zit niet bij Willem in de kerk. We zijn gewoon een geloofsgemeenschap. En we trachten elkaar te onderwijzen wat Yeshua heeft gedaan. Begrijp je wat ik gedaan heb, uh, discipelen? Gij noemt mij meester en heren, curios. En gij zegt dat terecht, want ik ben jullie meester en heren. Indien voorwaarden, hè? als het zo begint, hè? voorwaarden, indien ik, je heer en meester, je de voeten gewassen hebt, Peters, Jacobus, Johannes, heel het rijtje, Judas zit er ook nog bij, mogelijk is hij al weg. Want met, die, met dat broodje indopen, weet je nog, gaf hij het aan Judas en die ging gelijk weg. En toen dacht de discipelo, hij moet zeker een klusje opknappen. ze hadden het niet door. Ga doen, zegt Jesu, wat je doen moet. Toen hij met brood in zijn handen drukte. Dus waarschijnlijk heeft Judas niet meer van de wijn gedronken. Hij heeft hij het bloed gemist. Maar in die andere hoofdstukken staat hier. Kreeg hij het stukje brood in zijn handen, waarvan Yeshua zou geven aan de persoon die hem zou verraden. En de discipelen hebben het niet door. Ze waren blind. Ik, indien nou ik, jullie heer en meester, u de voeten gewassen heb, elf discipelen. Behoort ook gij, Elkander, de voeten te wassen? Nee, hij heeft twaalf discipelen de voeten gewassen. Mekaar ook de voeten te wassen. Staat het er of niet? Behoort ook gij, discipelen, elkaar de voeten te wassen? Geldt niet alleen maar voor die twaalf mannen. Dat hebben ze overgedragen aan die anderen ook. Als Yeshua tegen zijn discipelen zegt... ...jullie moeten precies hetzelfde doen... De mag je ja, ze bedoelt natuurlijk, we moeten dienstbaar zijn. vind ik allemaal goed. Dat moeten we ook zijn. Maar toon het nou maar op de wijze zoals Yeshua het zegt. Want ik, zeg Yeshua... Heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Hij is ons voorgegaan in nederigheid. Gaan we daardoor gered worden, als ik daar de voeten van mijn broer was? Wel, nee. Het heeft niks met redding te maken. Maar het is een dienstbaarheid, dan voel je wel een stukje van je eigen, je eigen mannetje of je eigen vrouwtje. Ik heb je een voorbeeld gegeven, opdat gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Dan komt hij weer met zijn mooie uitspraak, voorwaar, voorwaar, zegt Yeshua, een slaaf staat niet boven zijn Heer. Wie hier is hier slaaf? De discipelen, de leerlingen van de Heer zijn slaven, wij staan niet boven onze Heer. Ook de discipelen niet, nog een gezant, dat is hij die gezonder wordt, staat boven zijn zender. U en ik zijn ook gezonden door de Heer. Allemaal op ons eigen niveau om waar we kunnen iets van het Koninkrijk van God te verkondigen. En tegen mensen te zeggen die aan de dood onderworpen zijn. Van joh, er is nog een mogelijkheid om uit de dood op te staan. Want dit heeft God gezegd en hij heeft het aan zijn Messias ziel gegeven. En hij zal je, oh ja, kan je dan uit de dood opstaan? Ja, echt waar, kom dan gaan we de Bijbel lezen. Dat is het evangelie verkondigen. Niet zomaar zeggen, ja ik geloof in Jezus, prijs de Heer, Hij is gered, Hij heeft de Heilige Geest. En dan gaan ze stotterend rond en zeggen, oh lieve mensen, het is zo belachelijk geworden. Als je gelooft dat Yeshua Messias is, dan zal je je buigen voor de Torah van Yahweh. En pas als je ziet dat iemand handelt in de Torah van Yahweh, zo die heeft een andere geest ontvangen, want die is gehoorzaam aan Yahweh. Dat doen de andere mensen niet. Een gezant staat niet boven zijn zender. Nou, lieve broeders en zusters, indien gij dit weet, zalig zijt gij als je het doet. Dat blijft erop staan, echt waar. Je moet niet nalatig zijn. Waar staat het woord ook weer? In Hebreeën, wees dan niet nalatigheid die ten verderve leidt. Nalatigheid leidt ten verderve. Onthoud het goed. Ik vond nog een fotootje van een vrouw met een krullend haar. Die zat de voeten te wassen van de man die naast haar stond. Zie je dat? Kent u het? Met de haar drogen was het. Zo was het. Hè? Ja, ik vond het, het zo'n leuk fotootje. Ik denk ik zet ze erop. He? Ik denk ik zet ze erop. Maar u weet wat ze doet. hè? Met de duurste olie gaat ze de eerste voeten zalven. En dan die mensen die er omheen zitten en kijken naar die vrouw. En dan denken die, die Yeshua, als hij, nou, als hij nou echt een profeet is, dan weet hij toch wat voor zloer er achter hem zit. Deze vrouw heeft de duurste olie om de voeten van de profeet. De grootste profeet die er is. Waarvan Mozes gezegd heeft, de Heer onze God die zal u een profeet verwekken zoals ik. Hoor hem. Dus alles wat Yeshua zegt, is voor ons ja en amen. Daarin buigen wij voor het woord van Yeshua. Wat betekent buigen in het Hebreeuws? Wat is dat het woord? Gewoon een Hebreeuws woord, je hebt allemaal Hebreeuws gestudeerd. Buigen dat is aanbidden. Aanbidden in het Hebreeuws is buigen. Maar we aanbidden niet Yeshua alsof hij God zelf is, Yahweh. Dat is een, een woordprobleem. Wij luisteren naar wat Yeshua zegt. Zegt Jeshua, gedenkt de Sabbatdag, dan buig ik voor hem. En Jeshua heeft duidelijk gemaakt dat hij Messias is. Hij zegt, ik ben de Messias, dan buig ik voor hem. Amen, want het woord wat hij zegt, zal ik doen. Dat is aanbidden. Dat is buigen voor de woorden van je meerdere. Daarom zeg ik u, broeder en zuster, wie zegt dat? In Lucas 7, vers 47. Deze vrouw, die wordt een zondaar genoemd, hè, zondaresse. En we hoeven dat helemaal niet uit te wijden. Want eigenlijk zijn we dat zelf. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. En je wil niet weten wat ze gedaan heeft, hoor. Maar het blijkt dat die duurste olie... Olie staat ook nog tegen, hè, voor de geest, rijkdom. rijkdom. dit is onvoorstelbaar dure mirren. Haar zonden zijn vergeven, al waren ze vele. Want zij betoonde veel liefde. Het duurste van het duurste voor Messia. Maar... Wie weinig vergeven wordt, die betoont ook weinig liefde. Zij gaf een enorme rijkdom aan olie. Ze diende de Heer. Ze heeft veel vergeving. Daar draait hij het om. Maar wie weinig vergeven wordt... Die heb ook maar heel weinig aan de Heer gegeven. hoor. Ik denk dat hij datzelfde vaatje zijn vinger had gestoken en tot hij dat gemeerd had. Maar bij haar ging het vat eroverheen. Het gaat erom om, hoe dien je de Heer. Wie weinig vergeven wordt betoont ook maar weinig liefde. Je moet voor je Heer helemaal gaan. Niet een klein beetje... of door schaamte voor de dominee zeggen... ik doe het een beetje minder. Nee, Yeshua, Hij is mijn Heer en Meester. Voor Hem ga ik, helemaal. Al vermoorden ze me, maar gaan nog. Er komt een zware hoor. Hij zei tot haar... uw zonden zijn u vergeven. Jij slechte vrouw. Want dat was het. Haar zonden zijn vergeven... Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Hé, hey, was ze nou gered of niet? Nee, ze is gered. Die gaat naar de hemel. <lacht> kan niet anders. Voor haar is de hemel bereid. Maar morgen kan ze weer foute dingen doen, hè? of niet? Alkwaar dus behouden zou misschien toch wel wat anders kunnen betekenen. Weet je waar ze nou van behouden worden? Als wij onze zonde beleiden erkennen, Yeshua, dan worden we ook behouden. En weet u waarom? Omdat we de zonde beleden hebben en God op grond van Yeshua's verdiensten ons vergeving hebben geschonken. Dan hoeft die zonde niet meer in het oordeel te komen. Want wat beleden is en wat weggedaan is, dat komt niet in het oordeel, daar komt God nooit meer op terug. Hij is vergevingsgezind en hij heeft een gezegend geheugenvlies. Want als het een keer verzoend is, is het verzoend. Maar zonde die we niet beleiden en niet verzoenen, daar moet je dus wel een antwoord op hebben als je voor de rechter troon staat. Dus hier wordt gezegd dat ze behouden is. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dat is nooit meer zondig. Hè? Dus dat woordje behouden heeft een andere connotatie als dat wij wel eens gedacht hebben. Oh, ik geloof in Jezus, nou ben ik gered. Nou, voor die zonde die je beleden hebt en die je dan ook nog nalaat en ga je weer fout. Dan moet je zeggen, oh mijn vader, ik heb het niet gewild, maar die zonde macht in mij. Ik ga helemaal fout, vergeef me toch. Dat hij, oké. Okay. Ja, je wil het helemaal niet meer. Echt waar. Echt waar? We willen helemaal geen millimeter meer zondigen. Want het kostte onze vrede met de vader. Wie wil er nou toch gaan zondigen? Die zo'n broer of zus hebben echt hulp nodig. Dan zeggen, joh stop er nou toch mee. En wie dan een broer terugbrengt op de weg. Die een leven behouden. Hij zegt tegen deze vrouw. Je geloof heb je behouden. Behoudenis zit in het geloof. En ze heeft een handeling verricht. Ze heeft olie uitgestort. In een huis waar Simon het niet gedaan had. Simon heeft hem geen kus gegeven. Simon heeft hem zijn voeten niet gewassen. Hij zegt, in deze zonder rest, zegt hij, die giet hem zomaar de hele vat meren over mijn voeten. Ze droogt af met tranen, met haren. Hij zegt, haar is alles zonden vergeven. Het zijn voorbeelden. Het gaat om de houding die we hebben. Uw geloof heeft u behouden. Dit geloofspatroon verwacht hij van u en van mij. Je moet ervoor gaan. Vind je dat niet schitterend, deze vrouw? Dat woordje sowieso dat behouden, want daar gaat het over, wat hier met verhouden vertaald wordt, is gewoon het woordje sozo, een werkwoord, redden van vernieling. Dat is het gewoon, daar staat het. Iemand die aan een ziekte leidt, gezond maken, genezen, dat is behouden. Het grondwoordje is sowieso. Iemand die in gevaar van vernietiging is, beschermen, redden, dat is sowieso. Dus het woordje behouden, je moet alleen weten wat het betekent. Het is bevrijden van de straffen van het Messiaanse oordeel. Hé, hey, er komt een oordeel. Beleid je zonde, aanvaard het bloed waarin het leven van Messias ver vergoten is. Heft de beker en zegt vader op dat bloed van Yeshua. En dan zegt vader, oké, okay, zondig niet meer. Als we maar weten wat het gaat. Het gaat om behouden. Wat zeg je? Ja, je geloof, natuurlijk. Amen. Ja, dat staat er. Je geloof heb je bevrijd, behouden. En van het kwaad dat de Messiaanse bevrijding belemmert. Dus als we blijven in ons kwaad, dan belemmeren we onze eigen bevrijding die door de Messias gebracht wordt. Wist u dat er vele Messias in Israël geweest zijn? Dat volk was een goddeloos, dus dat het groot was. En dan ja, werden ze in de pan gehakt en schreeuwden ze tot God. Vader, we hebben spijt, we hebben spijt, help ons toch. En dan stuurde hij weer een Messias, een gezalfde. Dan kreeg hij een gezalfde koning of een gezalfde profeet. Of een... En dan kwam die gezalfde en die sprak een paar woorden. En er was er eentje zelfs die hakte 600 van die priesters in de pan. En dan staat die zebel tegen hem op en dan vlucht hij. Voor een vrouw. Terwijl hij 600 mannen afmaakt. Dus die gaat voor één vrouw op de loop. Lieve mensen, ik kon nog net op het laatste moment een plaatje vinden waar Yeshua de voeten was van Petrus. Al die discipelen staan eromheen, Want Messias, hun eigen heer, die gaat de voeten van Petrus wassen en van Jacobus en van Johannes. En hij heeft gezegd, heb je dan nou begrepen wat ik gedaan heb? Ik heb jullie de voeten wassen en jullie moeten het elkaar doen. We moeten die houding moeten we leren. Welke koning gaat er door zijn knieën voor zijn knecht en voor zijn dienaar? Dat doet Yeshua, maar dat is het koninkrijk van Yeshua. Hij dient. Nou... Zij zullen onze Heer moeten volgen en wij zullen moeten dienen, lieve mensen. We gaan met elkaar twee liederen zingen. Glorie aan het lam. En je mag aan het lam alle glorie geven, want hij heeft het wel gedaan. En hij werd verzocht zoals wij. Maar glorie geven aan het lam is iets anders... als dat je zegt, jij bent God. Nee, door het lam glorie te geven... Aan wie komt dan al die glorie toe? Aan zijn vader... Want van zijn vader heeft hij alles vernomen, alles gehoord. Hij doet wat zijn vader wil dat hij moet doen. Glorie aan Yeshua omdat hij gedaan heeft wat God hem gezegd heeft te doen. Hij is tot aan de dood toegegaan en erin gegaan. Prijs de naam van Yeshua voor het werk wat hij gedaan heeft. Hij had ook kunnen stoppen, maar dan had de hele wereld in de dood gebleven. Was er geen recht meer geweest voor de opstanding uit de dood. Prijs de Heer. Laten we gaan staan. Glorie aan het lam brengen. Laten de woorden een gebed voor je zijn. Glorie aan het lam.